12 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Google bestaat 15 jaar, maar is voor zoekende journalisten beslist niet zaligmakend. Dat zegt onderzoeksjournalist Henk van Es. Verder een mediaforum met Elma Draaier en Jan Slachter. En nu het NOS Journaal, hier is Jan van de Putten. Goedemiddag. Owad raadt reizigers af om te vertrekken. Minister Dijsselbloem gaat vandaag de fractievoorzitters bellen. En er is een nieuw rapport over opwarming en zeespiegelstijging. Er is vrij veel zon, blijft droog vandaag. Het wordt 16 tot 18 graden. Ook morgen en zondag vrij zonnig, maar door een aantrekkende oostenwind. Vooral in de noordelijke helft van het land fris. Het blijft verder droog. Pas in de loop van volgende week stijgt de kans op regen. En we gaan het hebben over de problemen bij, uh, bij OWAT. Want klanten die nog op reis moeten, kunnen dat beter niet doen. Dat zegt het failliete reisbedrijf zelf. Buitenlandse hotels eisen dat OWAT-klanten ter plekke de rekening betalen. Terwijl ze die al eerder uh, ja, betaald hebben aan OWAT. Dus dan kom je voor dubbele kosten te staan. Wim Gramsma is woordvoerder van de curatoren van OWAT. Goedemiddag. Goedemiddag. Gisteren begreep ik nog dat mensen wel op pad ko konden. Waarom nu ineens niet meer? Nou. Uh... ...werden ons wel de eerste problemen gemeld... ...maar daarop heeft de SGR actie ondernomen... ...en uh, op zijn site, ook in het Engels... ...voor de leveranciers in het buitenland... ...duidelijk gemaakt dat zij garant staan... ...voor het betalen van hotelrekeningen. Uh, toen dachten we ook de zaak... redelijk onder controle te hebben... Uh, ...maar we hebben in de loop van de middag... ...en de avond gezien dat toch in toenemende geval, uh, gevallen... Uh, ...er was van inderdaad hoteliers... ...die vooruitbetaling eisten... ...of allerlei uh, uh, andere eisen gingen stellen... ...aan, aan de gasten... En uh, uh, dat kan niet de bedoeling zijn. Uh, dat, dat hoort niet zo. Hè? Dat heeft ons uiteindelijk tot het besluit gebracht... om alle reizen van Olat te annuleren. Ja, alles annuleren en niet op weg gaan. En ook niet als je tickets al hebt dus. Nee, dat raden wij ten zeerste af. Want de vraag is maar of je in het vliegtuig wordt toegelaten... of je problemen krijgt op de bestemming. En dat zijn allemaal zaken waarvan we eigenlijk zeggen... dat moet je niet willen als je een onbezorgde vakantie moet doorgaan. En dat vinden wij als OAT ook niet de juiste manier. Dus we hebben noodzakelijkerwijs de curatoren besloten... om alle OAT-reizen dan maar in te trekken. Ik heb eigenlijk nog nooit zoiets iets gehoord... dat dit soort chaos of verwarring. Ontstaat, zijn ze dan in bijvoorbeeld uh, Turkse hotels niet op de hoogte van zo'n uh, garantiefondsregeling? Nou ja, kennelijk is dat uh, niet overal het geval. Het is niet zo dat het, dat het, dat het uh, overal gebeurt, uh, uh, maar er zijn op dit moment voldoende gevallen om ons uh, deze maatregelen te laten nemen. Ja, kennelijk uh, zijn veel hotels niet op de hoogte van de regeling en kennelijk ook niet vatbaar voor reden, zelfs al die van de SCR komt. Nee, en wij hebben ook een hotel in Turkije bijvoorbeeld gesproken... dat zij vandaag pas een e-mail te hebben gehad... van hoe het zit met die SGR-garantie. Dat had natuurlijk een eerste taak moeten zijn van, van misschien u wel... en de SGR om gelijk contact op te nemen, of niet? Ja, maar dat is er vaak ook al geweest. Klanten hebben contact genomen, onze reisleiding heeft contact opgenomen en uh, de SGR heeft gisteren toen zich dit probleem voordeed en, en wij merkten dat de, de, de, er over de SGR uh, onvoldoende bekend was in, in het buitenland, heeft de SGR meteen maatregel genomen en in het Engels ook uh, op zijn website duidelijk gemaakt wat hun rol is, wie zij zijn en uh, dat ze echt garant staan voor betaling van hotelrekeningen. Dan laten we het even bij voor dit moment. Wim Gramsma, woordvoerder van de curatoren van OWAT. Nou, het overheidstekort is over de laatste vier kwartalen 2,5 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 2,5 procent. En dat is lager dan de Europese eis van maximaal 3 procent tekort. Maar minister Kamp van Economische Zaken waarschuwt dat er geen reden is tot juichen. Hij denkt dat het tekort over heel 2013 uiteindelijk licht boven de 3 procent uitkomt. Hoofdeconom van Mulligen van het CBS legde bij KRO's Goedemorgen Nederland uit... waarom de laatste cijfers wat positiever zijn. Er zijn twee dingen aan de hand. En aan de ene kant natuurlijk de veiling van die 4G-frequenties. Die zijn toegerekend in het eerste kwartaal van dit jaar. Dus ze zitten er nog steeds in. Dat is een incidenteel effect. Daarnaast uh, zien we ook dat de inkomsten de laatste tijd gestaag zijn toegenomen... terwijl de uitgaven constant blijven. Uh, dus ja, dat gat tussen uitgaven en inkomsten wordt langzaam kleiner. De woordvoerder van het ministerie van Financiën zegt... dat de cijfers vanwege de verkoop van het 4G-netwerk voor mobiele telefonie... wat vertekenen, dat is eenmalig. En ook werkt het ministerie met kalenderjaren... terwijl CBS rekent met uh, een, kwart een periode van juli 2012 tot en met juni 2013. Minister Dijsselbloem van Financiën vindt dat de politieke partijen... nu hun schouders onder moeten zetten... bij de gesprekken over de kabinetsplannen van volgend jaar. Dat heeft hij gezegd bij aanvang van de wekelijkse ministerraad. Alles is bekend, nu moet er worden gewerkt aan een oplossing, vindt Dijsselbloem. De begrotingsvoorstellen van het kabinet, en dat geldt ook voor de oppositie, liggen er. Dus die hoeven we niet nu uh, nog te bedenken of zo. Wanneer uh, gaat u de oppositiefractievoorzitters uh, fractievoorzitters bellen? Uh, in principe vandaag, uh, maar... Uh, ik denk dat het belangrijk is dat we volgende week een start maken. En dan maandag met z'n allen rond de tafel of één voor één? Ik weet niet, dat zal ook aan de fractievoorzitters liggen of ze allemaal willen komen. Bent u hoopvol na een nachtje slapen erover? Nou, ik denk dat de politiek na het debat van de afgelopen twee dagen wel echt zijn schouders er nu onder moet gaan zetten. We hebben nu twee dagen een debat gehad over onderhandelingen. Dus laten we nu maar eens gaan onderhandelen. Volgende week gaat minister Dijsselbloem met de oppositiepartijen om tafel. Minister Schippers van Volksgezondheid denkt dat de partijen erin slagen nader tot elkaar te komen. En dat dat niet tijdens de algemene beschouwingen is gelukt, dat is jammer. Maar dat had Schippers ook niet verwacht. Nee, maar dat had ik ook niet verwacht. Ik ging er niet naartoe en uh, dacht van jongens, wie gaan hier nou één grote megadeal sluiten? We hebben de afgelopen dagen heel goed kunnen zien waar iedereen staat. Uh, dus dat is heel transparant. En nu moet je kijken hoe je nader tot elkaar komt. Gaat dat lukken om nader tot elkaar te komen? Ja, dat moet wel. Dit land is in een fikse crisis. Uh, en mensen verliezen hun banen. Uh, dus we moeten met z'n allen de schouders eronder onderzetten. En ik vond het uh, in het debat ook constructief. Dus ik heb daar uh, zeker goede verwachting van. En minister Schult van Infrastructuur heeft ook goede hoop. Maar iedereen moet water bij de wijn doen, zegt zijn kabinet en oppositie. Het wordt een complex puzzel, want het lijkt natuurlijk heel makkelijk... als uh, oppositiepartijen zeggen, ja, we willen wel graag met u in zee... maar uh, ja, als ze allemaal op verschillende stukjes willen... en ook allemaal verschillende dekkingen hebben, wordt het natuurlijk lastig. Minister Hennis van Defensie vindt het goed dat Dijsselbloem... met alle partijen om tafel gaat. Nou ja, Wat duidelijk is, is dat de oppositie heel graag uh, cons zich constructief opstelt... maar dat, de dat ook de oppositiepartijen niet uh, altijd met één stem spreken. En dat betekent... Dat er nog veel overleg nodig is tussen coalitie en oppositie, maar wel allemaal constructief en in het belang van Nederland. Ja, het kernwoord was Putten. Het klimaatpanel van de Verenigde Naties, IPCC, heeft net zijn nieuwe langverwachte klimaatrapport gepresenteerd. Wetenschappers hebben een week lang gedebatteerd met vertegenwoordigers van regeringen over de belangrijkste conclusies van dat rapport. En het vorige rapport van dat klimaatpanel verscheen in 2007, dat is alweer tijd geleden. Weerman Peter kuipers munneke Klimaatonderzoeker van huis uit. Wat zijn nou de belangrijkste conclusies uit dat net gepubliceerde rapport? Nou, dus in het rapport staan in totaal 18 belangrijke conclusies. Die zal ik niet alle 18 opnoemen. Ik denk dat er twee wel uitspringen. En de eerste is dat, we, dat het IPCC inmiddels met 95% zekerheid kan zeggen dat de aarde opwarmt. En dat die opwarming ook komt door de uitstoot van broeikasgassen door de mens. En in het vorige rapport was dat getal 90%, nu is dat 95%. Klinkt als een klein beetje, maar je moet het eigenlijk andersom zien. De onzekerheid is daarmee gehalveerd dat het niet zo zou zijn. En een andere belangrijke conclusie die daaruit komt... is voor Nederland althans de zeespiegelstijging. Die is toch wat naar boven bijgeschroefd ten, ten opzichte van het rapport in 2007. Daar was het nog 18 tot 59 centimeter... Nieuwe schattingen zijn 26 tot 82 centimeter zeespiegelstijging... wereldwijd tot het jaar 2100. En hoe komt dat, die zeespiegelstijging? Wordt het steeds warmer of is het iets anders? Nee, het komt eigenlijk omdat we beter begrijpen hoe ijskappen smelten. En die ijskappen die liggen op Groenland en Antarctica. En die smelten niet alleen van de bovenkant... maar ze stromen ook nog eens een keer sneller de zee in. En er is ontzettend veel onderzoek gedaan in de afgelopen jaren... om dat in, in zeestromen van die ijskappen beter te begrijpen. Dat doen we nu... En dat wordt ook weer spiegeld in het IPCC-rapport. En vandaar dat de zeespiegelstijging voor de komende eeuw fors naar boven is bijgesteld. Ja, moeten we weer de dijken verhogen? Hoe moet je dat zien? Uh, nou het rapport in zijn algemeenheid is niks meer dan een analyse... van de huidige wetenschappelijke kennis over het klimaat. En uh, dat dient als basis voor beleid... Op alle niveaus. Van wereldwijde nieuwe klimaatverdragen. Tot nationale uh, plannen om landen klaar te maken voor klimaatverandering. Waaronder dijkverhoging. Tot op regionaal niveau. Uh, alle beleidsmakers op alle niveaus kunnen het nieuwe IPCC-rapport gebruiken. Om hun beleid te onderbouwen. Ja, er was heel veel gesteggel al altijd over die IPCC-rapporten. Verwacht je dat nu ook weer? Of wordt het steeds duidelijker allemaal hoe het zit? Ik denk dat het IPCC een heel duidelijk statement heeft afgegeven. Dat we. 95% zeker zijn van dat klimaatverandering gaande is. En dat het door de mens komt. En dat is een heel krachtig signaal waar, eigenlijk niet meer, uh, waar je eigenlijk niet meer onderuit kunt. Peter Kuipers-Munneke, NOS Weerman en Klimaatonderzoeker. Dankjewel. In de Indiase Miljoenenstad Mumbai is een gebouw ingestort. Volgens de autoriteiten liggen er nog zo'n 50 mensen onder het puin. Het was een gebouw van vier verdiepingen... en toen het instorten lagen bijna alle bewoners nog te slapen. De meeste bewoners werken bij de gemeente Mumbai. Lokale media melden dat dat gebouw in zeer slechte staat verkeerde. Enkele jaren geleden zouden inspecteurs van de gemeente... al hebben aangedrongen op vertrek van de bewoners. Candy Crush, dat is het populairste spelletje op Facebook... en vanwege dat succes gaat het bedrijf erachter naar de beurs. Dat schrijft althans The Telegraph. Volgens die krant heeft het bedrijf King... zich in stilte ingeschreven voor een beursgang. Dat zou dan de grootste beursgang van een Brits technologiebedrijf worden... sinds lange tijd. Kenny Crush wordt dagelijks gespeeld door uh, 600 miljoen keer. Spelers moeten met snoepjes schuiven om zo drie uh, dezelfde op een rij te krijgen. En daarmee haalt King zo'n 170 miljoen euro per jaar binnen. Het bedrijf heeft de beursgang nog niet bevestigd. Sport. Wielrennen. De UCI, de Internationale Wielerunie... vergadert op dit moment over het voorzitterschap. Blijft het Pat McQuaid of komt zijn uitdager Brian Cookson aan de macht? Gio Lippens die zit erbij bij uh, die verkiezing. Het is nogal uh, ja, een poppenkast, heb ik gehoord. Wat is er aan de hand? Ja, het is inderdaad een, een procedureverhaal aan het worden. Uh, er komen allerlei amendementen, dus uh, pogingen om uh, het oorspronkelijke voorstel uh, te gaan wijzigen. En je moet je voorstellen: voordat er een verkiezing kan plaatsvinden, moet eerst, moeten de reglementen van de UC, van de Internationale Huurderen-Unie, gewijzigd worden. Want Pat McQuaid is officieel geen kandidaat namens zijn geboorte land Ierland. Hij is geen kandidaat namens Zwitserland, het land waar de UCI is gevestigd. Dat betekent gewoon dat hij uh, door andere landen zou moeten worden voorgedragen... maar daarvoor zien de regels niet in van de UCI. En wat dus eigenlijk op tafel ligt is een voorstel. Een uh, voorstel van Maleisië is dat, dat twee andere federaties, twee federaties uh, van de UCI dat die een kandidaat kunnen voordragen. Nou, daar moet over gestemd worden. Maar daar komen dus weer wijzigingsvoorstellen op. Er is bijvoorbeeld iemand die een voorstel heeft gedaan... Nieuw-Zeeland, van jongens, stel dit hele verhaal nu... dat procedurele verhaal uit tot volgend jaar... En gaat het dan pas over beslissen of dat kan. Of dus inderdaad iemand uh, door twee andere bonden kan worden voorgedragen. Er is ook iemand geweest die heeft gezegd van... kom nou met het voorstel om Pat McQuaid, de zittende voorzitter... altijd automatisch als kandidaat voor nieuwe verkiezingen voor te dragen. En zo is het dus heel erg onzeker. Er is op dit moment gestemd over de vraag... Uh, gaan we het uitstellen een jaar, uh, alle wijzigingen die uh, uh, nodig zouden moeten zijn voor die verkiezing? Of gaan we vandaag beslissen, dus eigenlijk is het weer procedure op procedure op procedure op procedure? En er gaat nu een uitslag komen van een stemming, dat is dan die eerste stemming, het zal nog heel lang gaan duren. Goeie help, Gio bij de UCI. We gaan eens even kijken hoe het is op de weg. Het is 13 over 12. John Bakker, hoe gaat het daar? Ja, er staan wat files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Bij knopen Hoevenlaken nog 2 kilometer. De rijstroken daar zijn wel weer vrij. Na een ongeluk op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij de Meren 3 kilometer. Er zijn twee rijstroken afgesloten. Op de A27 vanuit Gorkem naar Breda, bij knooppunt Sint Annabos 3 kilometer. En nog altijd helemaal dicht is de N59. De Sirikzee, Hellegatsplein. Weg is in beide richtingen, tussen Den Bommel en Knoop het Hellegatsplein, afgesloten na een ongeluk. U kunt nog steeds beter omrijden via Bergen-op-Zoom. Dankjewel. Hoofdpunten van deze uitzending: uh, De OAT raadt eigen reizigers af om te vertrekken. De schouders moeten eronder, zegt minister Dijsselbloem. Hij gaat de fractievoorzitters bellen voor onderhandelingen. En nieuwe schattingen uh, over de zeespiegel. Uh, nou, die gaat flink stijgen. Dat komt door nieuw onderzoek van de ijskappen. Dat wij dat alle weten. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen, Dentsy en met lunch. Expert is jarig en viert dat met supersterre deals. Daarom geeft Expert morgen 20% korting op Samsung TV, Blu-ray, audio en camera's. En 10% korting op Samsung tablets en smartphones. Alleen morgen in de winkel, bij Expert. Expert begrijpt het.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 Schepper Co in het Land over solidariteit. Met vandaag dominees dochter Renate van der Zee. De kerk uit, de hoerenbuurt in. Want prostitutie is voor vrouwen de hel. Schepper Co in het Land. Rond 5 uur bij de NCRV op Nederland 2. Zweden zijn ook sterk. U rijdt de Volvo V60 met een 133 kW, dus 181 pk sterke dieselmotor. Met 20% bijtelling, ook als acht als ondernemer bent u steeds afhankelijker van techniek. Dus als u op de zaak dringend hulp nodig hebt met telefonie, internet of ICT, wilt u die snel krijgen.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 Dit is Radio 1, NCRV, Lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, we willen zometeen even met Paul Winupst. Hij is een van de initiatiefnemers van het Haagse Archief... met daarin opname van de Haagse piratenzenders uit de jaren tachtig. In het mediaforum Elma Draaier, mediacolumnist voor Trouw en Vrij Nederland... en de baas van Omroep Max is er, Jan Slachter... Het gaat onder meer over film- en boekrecensies. Moeten recensenten nog wel sterren geven bij die besprekingen? Voor de presentatoren van RTL Boulevard maken de slechte recensies... voor de film Hoe duur was de suiker? Trouwens weinig uit. De recensies van die film zijn niet al te best. Maar daarvoor moet ik eerlijk zeggen, luister... het is belangrijk dat dit verhaal verteld wordt. Dat, dat is we ook we dat meestal een goed teken als de recensies niet heel goed zijn? dan uh, gaat, gaat het juist goed. Ja, ga, ga er gewoon naartoe, ga het zien. Dat lijkt me ontzettend belangrijk. En geldt dit ook voor onze forumleden, vragen we ons af. En wie wordt de nieuwscanner van deze week? De hoogste score tot nu toe 72. En de laatste kandidaat komt uit Zwolle en heet Anne Dalma. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media nieuws. Google viert vandaag zijn 15e verjaardag. De zoekmachine heeft zich onmisbaar gemaakt in onze levens en heeft ook een heleboel andere zaken overbodig gemaakt. Want om maar een voorbeeld te noemen, hoe vaak pakt u nog de atlas erbij? Aan de telefoon is onderzoeksjournalist Henk van Es. Goedemiddag. Goedemiddag. Is het nu een feestdag deze 15e verjaardag van Google? Uh, een beetje wel. Aan de andere kant, je zult maar reisbureau zijn of TomTom, uh, -tom. dan is het een minder prettige dag. Want Google Flights of Google Hotel Founder bedreigt bijvoorbeeld nu alweer de reisbranche. Ja, ja. kijk naar Owad Ja. ja. Um, u bent onderzoeksjournalist. Kunt u zich nog herinneren hoe u voor het Google tijdperk te werk ging? Ja, dan keek ik bijvoorbeeld naar kaarten van Kadastroff die beduimeld waren. En als er te veel uh, vingerafdruk op zaten, dacht ik van, hé, hey, die is waarschijnlijk het meest geraadpleegd door speculanten. Ja, precies. En, en, en wat nog meer? Uh, naar de bibliotheek fietsen, specialisten vragen, uh, documenten zoeken. Ja, en gewoon de weg vragen. Ergens. En de wegvragen natuurlijk. Moet ik hier linksaf of rechtsaf? Ja. Uh, Google heeft deze week een, een, een nieuw zoekalgoritme gepresenteerd. Hebben ze bekendgemaakt. We kunnen nu een vraag stellen die de zoekmachine dan beantwoordt. Kunnen we dat eens uitleggen? Dit is al een ontwikkeling die wat langer gaande is. Je kan nu al tegen Google via spraak zeggen van... Heb ik een als nodig? En dan zoekt Google zelf uit van... Oké, okay, het weerbericht is... Mm, nou, wacht eens even. Ja, antwoordt hij dan. Uh, Google wil nu de nieuwe fase inslaan van dat ze zeggen, nou, we willen de overbodige franje eruit en we willen dat mensen gewoon zo simpel mogelijk in spreektaal wat kunnen zeggen. En dat heeft een hoop voordelen. Je kan inderdaad zeggen, is dat ene, ene tentoonstelling in dat museum, uh, is, is die nu open en zal het binnenkort kunnen. Maar het heeft ook nadelen, want uh, ja, zeker in mijn branche, journalisten die, die zoeken niet als de massa, maar die schrijven voor de massa. En je gaat dus ook wel heel veel dingen missen als je gewoon maar gaat praten tegen Google. Ja, want, want kijk, journalisten leven natuurlijk met Google. Het is ook heel makkelijk, je toets iets in en, en je hebt al gelijk wat, wat hits waar je wat mee kan. Uh, wij vroegen ons af wat het effect daarvan is op de inhoud van de producten. Je kunt je zo voorstellen dat iedereen zoekt met ongeveer dezelfde termen. En dus ook dezelfde bronnen vindt. Dus behoorlijk oppervlakkig wordt het dan. Ik noem het wel eens het klavannengevaar. Dat je allemaal dezelfde deskundigen vindt. Vandaag zegt een lid van de hoofdredactie. Peter Klok van de Volkshand. In een promofilmpje voor een, uh, voor een, voor een academie. Voor een journalisten persgroep. Campus heet dat. Dat is voor 2500 journalisten. Die zegt van. joh Ik ben nu bij zo'n zoekcursus geweest. En ik viel feitelijk van mijn stoel. Ik wist niet dat er zoveel nog mogelijk was. En je ziet dus dat journalisten nu in ieder geval de hoofdredactie steeds meer doorkrijgen Ja we gebruiken allemaal wel Google. Maar weten we eigenlijk wel hoe we dat slim moeten gebruiken. ja U, u leert journalisten ook het, te zoeken met Google, met, met trucjes waarbij je niet al die oppervlakkige dingen naar, naar voren krijgt. Nou ja, kijk, 90% is fijn als je even snel de hoofdstad van Finland wil weten. Dan is dat allemaal prima. Maar als je ja, wat ingewikkelde spullen wil weten... Ja, dan kom je op trucjes uit met drie puntjes en met sterretjes en minnetjes. En dan moet je echt wel wat dieper. En je moet dan ook proberen te verdiepen in... Hey, hoe zou het antwoord eruit kunnen zien? En uh, ja, een hoop mensen raken ook wel uh, gewend om Google helemaal te vertrouwen... terwijl de laatste onderzoeken waar ze uit misschien 50 tot 60 procent van het openbare web wordt door Google gezien. Dus dan mis je 40. En kun je, kun je dus om Google heen? Ehm... Um... Nou, het is wel het hoofdnummer en we vieren het feestje van Google nu, vandaag. En niet van agaf.org, een bron met nog eens uh, 360 miljard dingen waar je in kan zoeken. Nee, je kan er niet omheen. Maar het zou mooi zijn als mensen wat beter begrijpen dat je soms dingen toch nog kan vinden als je denkt van, hé, hey, het is niet te vinden. Kerstvakantie zoekt iemand op een basisschool, op een website, kan het niet vinden, het staat nergens. Maar met een trucje in Google kan je dat vaak dan ook nog wel weer terugvinden. Je zult er wat meer moeite voor moeten doen. Kijk, nou, uh, dank voor de uitleg, Henk van Is. Graag gedaan. Het gaat niet goed met de uitgeversmaatschappij Audax. dat schrijft de Telegraaf van morgen. Audax heeft de afgelopen maanden geprobeerd om de Ako winkels te verkopen, om zo aan geld te komen. En er zijn volgens de krant plannen om de stekker uit het weekblad Party te trekken. Volgens de CEO van Audax, dat is Erik Willems, zijn beide berichten onzin. Hij heeft geen idee waar het vandaan komt. Ja, dat zou u aan de journalist van uh, de Telegraaf moeten vragen. Als ik het artikel lees, um, dan lijkt het mij dat het een artikel is dat thuis hoort op de roddelpagina's. Op de pagina's van een ernstige financiële bijlage uh, lijkt het mij geen plaats te hebben. Volgens Willems is Oudaks nog lang niet van plan om ACO af te stoten. ACO is al honderd jaar actief en wij geloven dat dat in de toekomst in steden, maar vooral ook op high traffic locaties, ook uh, zal blijven. En... Uh, het verrassende is, uh, als je dit allemaal leest, um, wij hebben een heleboel investeringen gedaan. Uh, we hebben een nieuwe winkelformule, Box Travel, op Schiphol geïntroduceerd. We bekijken nu waar we hier nog verder kunnen uitrollen. Wij blijven investeren in ACO als een zelfstandige winkelketen binnen de ouderskoepel. Radio 1 becomes Radio Chum. Volgens uh, collega's, uh, nee, onze collega's moet ik zeggen, van de Britse muziekzender BBC Radio 1... die besparen vandaag hun stem. Twaalf uur lang is er op de radiozender geen gesproken woord te horen. Zelfs de jingles zijn aangepast. De presentatoren hebben de microfoon uitstaan... maar zijn wel te vinden op Twitter. Daar kondigen ze dan de platen af en aan. Het nieuws blijft alvast wel te horen op BBC Radio 1. Dat wijkt voor niemand, zeggen ze daar. En Radio 1 probeert met deze stunt een jonger publiek te bereiken. Sanoma krijgt een nieuwe directeur, Peter de Munning. Hij is nu nog CEO van Reed Elsevier. Hij begint op 1 januari bij het uitgeversconcern. En er wacht hem een zware taak. Vorige week werd bekend dat er flink bezuinigd moet worden. De aanschaf van SBS heeft voor een zware schuldenlast gezorgd. En de oplage van de tijdschriften maakt een duikeling. De Mudding zit nu dus nog bij Reed Elsevier... en wil nog niet een toelichting geven op zijn nieuwe baan. Maar als we afgaan op een uitspraak van hem van afgelopen april... dan moet de uitgeverij als Sanoma zich vooral sterk maken... voor eigen sociale platforms. Ik denk dat uh, het geldt niet alleen voor ons bedrijf... maar het geldt zeer zeker ook voor andere bedrijven in de sector. Als je geen strategie hebt op het gebied van social... Anders dan op de platformen van anderen, zoals in LinkedIn... dan geloof ik dat je daarmee de grip op je doelgroep verliest. En verlies je de grip op je doelgroep, dan heb je als uitgever... weinig tot geen bestaansrecht meer. We gaan even terug naar 1983. Jeroen van Inkel, Hostel. ...zaksofoontje op de achtergrond. De laatste single van het Circus Custers en ik laat je niet alleen. Zo, je hebt natuurlijk de achterkant van dit plaatje al lang gevoerd. Nou, nee, niet echt. Meestal draai ik alleen de voorkant, uh, Lachgarde, als je het niet echt Dat is Alfred. Sinds kort ook een functie in het programma. Ja, u kent hem is geweld. Het is een piepjongen Jeroen van Inkel op Hofstad Radio. En uh, eigenlijk is hij geen spat veranderd. Uh, net als Wessel van Diepen, Adam Curry, Rick van Veldhuis en vele, vele anderen... begon van Inkel zijn carrière bij een Haagse piratenzender. En vanaf zondag is er een heus archief met opname van al die toppers te horen. Paul Winups, oud-radiopiraat, voorzitter van de stichting Vrij Haags... en een van de initiatiefnemers van het Haags Radioarchief. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Eind jaren 70, begin jaren 80, waren er meer dan 120 piratenzenders in Den Haag. Waarom was het zo populair om als piraat zelf een radiostation te beginnen daar? Ja, dat had eigenlijk een aantal redenen. De zeezenders waren er in 1974 mee gestopt. Uh, op dat moment begonnen de reguliere uitzendingen van Radio Centraal. Die gingen elke dag een uur uitzenden en in het weekend langer. Dat was een van de Haagse piraten, hè? Een van de Haagse piraten, de oudste, denk ik wel. Uh, en uh, je had toen... Een aantal centramateurs en een aantal mensen die echt het uh, een een ja een gat zagen om een radioprogramma te gaan maken. Je had geen lokale omroep, geen regionale omroep. Uh, Radio 3FM stopte uh, uh, om 12 uur 's avonds met uh, Wilhelmus nog. Uh, en je had ook alleen maar Radio 1, 2 en 3. Uh, ja. Geen uh, RTL 4 en dergelijke. Uh, dat was er allemaal niet. En voor de goede orde, die, die dit soort stations maakte eigenlijk gewoon volwassen uh, popprogramma's. Eigenlijk vergelijkbaar hebben met wat nou ja, 538 en, en uh, 3FM ja. nu doen. Ja. Je kunt zeggen dat vanaf zeg maar, uh, 1978, met de komst van Revo Stereo en de Haagse illegale radioomroep, de Hiro, het professionalisme uh, uh, is ingezet. Met als ultieme uiting, denk ik, Hofstad Radio. Uh, wat startte op 30 november 1980. Ja En hoe belangrijk waren die Haagse piratenzenders voor, uh, nou ja, voor de luisteraars van de Stad in Haag? Ja, enorm belangrijk. Ik bedoel, daar zijn uh, huwelijken uh, mee begonnen en opgestrand. Uh, er zijn kinderen opgewekt. Uh, er werd s nachts naar geluisterd uh, in de taxi uh, naar huis toe. Maar er was ook natuurlijk heel weinig anders. Uh, aan de andere kant, uh, uh, het professionalisme kun je niet onderschatten. Uh, de sezons draaiden uh, vanaf uh, 1982 24 uur per dag. Uh, en dat was met grote zenders, uh, die waren de hele regio te beluisteren. Uh, met... Uh, uh, uh, reclameboodschappen uh, gelardeerd tot en met de trots ja. aan toe. Uh, waar nota bene nog kamervragen toen over zijn gezet, uh, gesteld. En uh, dus ook een uh, professioneel geluid, ja. programmering en bekende radio-dJ's. Het, het had een heel erg aanzuigend effect dat er in Den Haag zoveel radiostations waren. En daarom heeft al dat talent er ook voor gekozen om nadrukkelijk in Den Haag programma te gaan maken. Ja, goed, er zijn heel veel jongens en meisjes begonnen daar, die later uh, bij de gevestigde omroep allemaal terechtkwamen. Ja, die de... nog niet voorbij komen, Wil Luikinga, bijvoorbeeld. Ja. Uh, ja, die had uh, ervoor uh, natuurlijk al op de zeezenders gezeten. Absoluut, ja, maar die heeft ook. Op ja. Hofstad uh, Radio zijn Harry uitgeprobeerd. Kijk aan, maar even over die site radiopedia.nl heet dat, daar staan dus allemaal fragmenten op uit die periode. Maar jullie roepen ook nog mensen op om als ze nog archiefmateriaal hebben liggen om dat in te sturen. Ja, dat klopt. We hebben ongeveer een uh, drie kamers vol met materiaal liggen. De aanleiding is ook mede omdat bijvoorbeeld de oude bandrecorderbanden echt aan het vergaan zijn op dit moment. Die moeten we echt gaan digitaliseren. En uiteraard willen we graag nog materiaal hebben uit de periode 70, 80, 90 en zelfs in 2000 zijn er nog piraten geweest in het Haagse. Uh, om dat allemaal te gaan digitaliseren en beschikbaar te gaan stellen via de site. Uh, Radiopedia is een initiatief van twee oud radiomannen waarvan er één op Hofstad Radio ooit programma heeft gemaakt. Uh, en uh, een onderdeel daarvan wordt voorlopig even het Haas Radio Archief. En we streven daarnaar dat we een volledige eigen site de lucht in gaan helpen. Goed. Maar dat is weer een fase verder. Radiopedia.nl, daar kan iedereen terecht. En een mooi initiatief. Hartelijk dank voor het gesprek. Paul Winupst. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. Ja, is... Ja, Heere, heere, heere, heere. De Beatles naar blokken. Het mediaarchief. Meeste björn Borg winkels in Nederland gaan dicht. Dat werd gisteren bekend. De onderbroeken worden nu vooral via internet besteld, maar het is ook een gevolg van de economische crisis. In 2007 begon de rage van de dure onderbroek die net boven de rand van de spijkerbroek uitkomt. De rage sloeg ook al aan onder kinderen. Ook al kost een onderbroek toen 18 euro per stuk. Het Jeugdjournaal deed verslag van de populariteit van de björn Borg onderbroek. In de winkels van Borg verkopen ze geen kleren in kindermaten. Maar de onderbroeken in de kleinste maat voor volwassenen, extra smal, worden hier vaak gekocht door kinderen. Het gaat enorm hard. Het is niet aan te slepen. Het zijn net warme broodjes die over de toonbank gaan. Als wij een levering binnenkrijgen, dan is het in een week op. Het is gewoon echt niet aan te slepen. Het komt ook steeds vaker binnen nu. Ja, het is gewoon veel mooier dan als je een andere onderbroek aan hebt. Ik durf hier wel gewoon naar de jongenskleedkamer mee te gaan hoor, met zo'n onderbroek. Ik heb er een stuk of zeven. Uh, ik vind het gewoon een leuke merk. Is het zit ook lekker. En ze zijn ook best wel stoer, die randjes vind ik best wel stoer. Ja, want zo hoor je ze dus te dragen. De rand met het merkje moet boven de rand van je broek uitsteken. En ook op internet is dat een raasje. Op de profieltjes site Hives showen meer dan 16.000 fans hun onderbroek. Het klinkt misschien raar, maar de bazen van het merk Burenborg zijn eigenlijk helemaal niet zo blij dat hun onderbroeken zo populair zijn bij kinderen. Ze zijn bang dat volwassenen de kleren nu kinderachtig gaan vinden... Maar uh, die kinderen betalen wel een heleboel geld voor zo'n merkbroek. Dus eigenlijk hebben die bazen natuurlijk niks te klagen. Nick Renoy was dat van het Jeugdjournaal. Inmiddels hebben ze dus wel reden tot klagen. Want van de 24 Borg winkels in Nederland... blijven er nog 7 tot 8 over in de grote steden. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vraag met Elma Draaier, mediacolonist voor Trouw en Vrij Nederland. En Jan Slachter is er. hij is directeur van Omroep Max. Hartelijk welkom allebei. Um, uh, we hadden het net over Google, bestaat 15 jaar. Elma, kan jij je nog herinneren? Je loopt al wat langer mee ja. in, in de journalistiek. Ja, dank u. Ja, ja zeker. En bedankt. Ja. ja, de tijd voor Google. Dat je afvraagt, hoe deden we dat ja, ook weer? Ja, hoe deed je dat toe? Ja, nou, bij Vrij Nederland, waar ik uh, toen redacteur was... Uh, was er een geweldig archief. een Geweldige archivaris. dus. Dat was een enorm papieren archief. En dat was thematisch geordend en biografisch. Dus je had een thematisch deel biogra en daar kon je alles vinden. Maar die, en dat een, was dat een manier? Of? Ja. En die zat ja, daar dus? Martin Koom, en dan, en dan dat was Martin komen. En dan leg je een verzoek uh, bij hem hier en dan had hij dat binnen ja, no time gevonden. Ja, dan toverde hij een doos tevoorschijn en dan pakte hij daar een mapje uit. En, uh, nou, dan, zo deed je dat. En je had natuurlijk de Pietersen. Ja, was ja een groene zeker. Zo'n ja. ding. En daar kon je elk adres uh, en telefoonnummer in vinden. Maar ja, dat, was, dat ging een jaar mee. Dus als je, <laughs> ja, dat, aan het eind van het jaar was het niet meer helemaal actueel. Maar zo deed dat ja. ja. Ja. Jan, kan jij het nog herinneren? Ja, zeker. En ik bedoel, ik zou ook niet meer een leven zonder Google kunnen voorstellen. Ik denk zeker dat bij de kranten hadden ze dan die oplossing. Maar voor, voor mensen gewoon thuis. Die, die hebben nu veel meer informatie tot hun beschikking. Als ze iets willen weten, ze weten het sneller vaak... dan dat een krant of wie dat dan ook weet. Uh, ja, ik vind het een fantastisch. Maar het gevaar is wel... We hebben ook inderdaad zo'n boekje bij ons op de redactie... hoe je dieper in Google kunt komen en hoe je gedetailleerder kunt... Want het gevaar is wel als je één woord intikt... dat je gelijk bij de bovenste uh, blijft te Hangen ja. en dat je daar die informatie van afpakt. Dat, dat is ook wat, dat... wat die Henk van S. zegt. Ja, hè? Van je dat... kan 50% en de rest ja, vind je er dus zijn niet Maar er zijn trucs en, en, en uh, tricks waar je gewoon toch gedetailleerder kunt zoeken. En die boekjes liggen bij ons op de redactie. Ja. En uh, ja, we kunnen er niet meer zonder. De Encyclopedie die is weg. Gebruik jij andere dingen dan Google nog, nu, uh, Elma? Nou ja, als ik, als ik een lang stuk moet schrijven... dan gebruik ik mijn eigen bibliotheek ook nog wel heel erg. Ja, en, en als je iets moet weten van voor pakweg 1992... ook uit de kranten, hè, want dat is zo treurig... dat alles voor 1992 is niet gedigitaliseerd. Het ja. bestaat ook helemaal niet meer. En ik heb thuis ook nog een archief... waar dan spulletjes van voor 1992... Geknipte dingen of zo. Ja. ja, ja het ja. was ook wel mooi natuurlijk. Al die geknipte, die knipselkrantjes... Ja. Jan en die Tromp dingen. doet het nog steeds. Die zit ook in het media voor... Ja. Die, die zit nog steeds elke dag dingen uit de krant te knippen. En nou, dat doe ik ook nog wel. Ja, ja. Nou, ja, in, gaat mapjes. in mapjes en zo. Ja, dat is maar toch fijn. Ja. Ja, goed, wel betrouwbaar misschien, want dan heb je echt het stuk zo bij de hand... als je het weer terug weet te vinden tenminste. We gaan zo meteen praten over andere zaken in de media. Doen we na het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Hier is Jan van der Putten. De Franse politie heeft in en om Parijs zes verdachten gearresteerd... voor de goudroof van vorige week op vliegveld Charles de Gaulle. Voor zover bekend zijn de goudstaven nog niet terecht. Vorige week verdween 50 kilo goud met een waarde van 1,6 miljoen euro en het verdween uit het ruim van een toestel van Air France. Minister Dijsselbloem van Financiën vindt dat de politieke partijen... nu hun schouders eronder moeten zetten... bij de gesprekken over de kabinetsplannen van volgend jaar. Dat zei hij vlak voor het begin van de wekelijkse ministerraad. We hebben nu twee dagen gesproken over de onderhandelingen. Laten we nu eens gaan onderhandelen, zei Dijsselbloem. En over een kleine 90 jaar ligt de zeespiegel 26 tot 83 centimeter hoger dan nu. Dat heeft het VN-klimaatpanel bekendgemaakt... bij de presentatie van het nieuwe klimaatrapport. Wetenschap uh, heeft steeds meer inzicht in de gevolgen van klimaatveranderingen. Voor 95 procent staat nu vast dat de aarde opwarmt door het toedoen van de mens. En dat zijn de hoofdpunten. AWB Verkeersinformatie, John Bakker. Met problemen op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag... na een ongeluk bij de Meren. Zes kilometer file, er zijn twee rijstroken dicht. Verkeer richting Rotterdam kan beter omrijden... vanaf knopend lunetten via Gorkum over de A27 en de A15. Ook een aanrijding op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. En dat zorgt voor zeven kilometer tussen Bavel en Gilze. De rijbaan is helemaal afgesloten. Het verkeer kan langs rijden via de af- en oprit... En nog een afsluiting. De N59 Zierigsee-Hellegatsplein is in beide richtingen tussen Den Bommel en Knoop het Hellegatsplein afgesloten. Ook dat komt door een aanrijding. Dat gaat nog wel even duren. En zolang kunt u beter omrijden via Bergen op Zoom. Lunch met Jurgen van den Berg. En het Mediaforum vandaag met Elma Draaier... die is columnist voor trouw en mediakolumnist bij Vrij Nederland. En Jan Slachter is de directeur van Omroep Max. En wij hier zijn iets nieuws begonnen op de redactie. We hebben sinds gisteren een blog over media... met de originele naam Mediablog. Zie daarvoor mediablog.ncv.nl. En op dat Mediablog worden ontwikkelingen in de media besproken... net als hier in het Mediaforum eigenlijk... Maar het voordeel van het blog is dat we nog iets dieper op onderwerpen in kunnen gaan... met uh, meer mensen en ook met filmpjes, links enzovoorts. En we hebben ook columns, zoals de column van schrijver Frank Heijnen... die zojuist op die site is uh, verschenen, mediablog.ncv.nl. En die column gaat over musicalster Jim Bakker, die het nut van recensies niet begreep. En over de wereld draait door, waarin het uh, werd gesproken met recensenten... van Donna Tartts nieuwe boek Het Puttetje. Rob van Essen van NRC was kritisch en hij werd erop aangesproken... dat hij Donna Tartt en het feestje een beetje bedierf. De bederf, zou ik maar zeggen, van het feestje. Want je was niet zo tevreden met het boek. Nee. Voordat je losbarst, even, we gaan de spanning opbouwen... Was je wel heel, had je veel zin in het boek toen het uitkwam? Ik had heel veel zin in het boek. Elma, krijg je ook de indruk dat er steeds minder ruimte is... voor kritische recensies? Nou, dat, dan, niet, niet wat ik weet. Bij Trouw of bij Vrij Nederland of andere kranten... is er genoeg ruimte voor kritische recensies. Maar, maar zo'n reactie is wel vind ik wel idioot eerlijk gezegd. Van dat je dan een spelbederven bent als je kritisch bent over een boek. Wat ja. een onzin. Maar dat leek een beetje als wij, wij ja, voor een soort tribunaal werd gesleven. Want er ja. zaten allemaal mensen die heel positief waren. Ik vond het waren. allemaal een fantastisch boek. Het zeiden helemaal niet waarom, maar het was fantastisch. De, en deze uh, recensent, die, die legde heel goed beargumenteerd uit... waarom hij geen goed boek vond. En, en lees jij kritische recensies? Of, ja, of zeker. Of recensies in het algemeen? Ja, zeker. Ja, en laat je ja. daar ook je oordeel van afhangen... van welke film je welke avond gaat bekijken? Dat hangt helemaal... Ik ben een ouderwetse lezer. Dus ik, ik, uh, dat laat ik afhangen van de recensent in kwestie. Als, in de ideale wereld heb je een, een uh, uh, relatie opgebouwd met de recensent. Je, je kent zijn smaak en je weet hoe jij je daartoe verhoudt. Dus als ik weet dat... Uh wij Rob Schouten, die is recensent bij Trouw. Als die een boek afkraakt, dan kan ik dat nog best gaan lezen. Want wij hebben echt niet dezelfde smaak, begrijp je wel? Dus zo, zo bouw je een band op met een recent. Ja. Althans, dat vind ik het prettigst. Jan, lees jij recensies? Ja, soms. Uh, met name als het gaat om films en ook wel boeken. Uh, ja, en ik, ik, ik laat me dat toch wel enigszins door beïnvloeden. Uh, als ik zie één ster of één balletje of wat is het allemaal... Uh, ja, dan denk ik toch wel zoiets van, nou, dat kan niet veel zijn. En een mooi voorbeeld is denk ik toch wel de film, het bombardement. Ja. Uh, wat hier echt in, in Nederland helemaal de grond is ingeschreven. Jan Smit, hè, de hoofdrol. Jan Smit maar ja, dat begon al eigenlijk. Hoe kan nou een volkszanger acteur worden? Daar begon het al mee, weet je? Dus daar werd al een bepaald sentiment uh, geschapen, waardoor eigenlijk die film helemaal niks meer kon worden. Tegelijkertijd wint die film wel een publieksprijs in Amerika. Dus weet je, dat is natuurlijk voor makers, uh, of het nou om een radioprogramma gaat, of een televisieprogramma, of een boek, of wat dan ook. Ja, je gemaakt en gebroken worden. En dat vind ik soms wel heel erg lastig. Nee, dat, ik zou juist zeggen van niet, want het publiek komt dus toch. Die wint nou, nee, het er nee, nee, nee, op nee op ja, in Amerika maar. In Nederland is die, is die film niet goed ontvangen... en heeft het ook niet heel erg goed gedaan. En dat had allerlei alle, toch te maken met die, die recensies die geschreven werden. Dus ik vind, dat, ik vind het lastig. Ik vind het maar wel... is, is dat echt zo of was het misschien gewoon toch uiteindelijk niet zo'n goede film? Nou, dat weet ik niet. Ik heb hem niet gezien. Maar, maar ik, ik weet. Wel, als niet. in Amerika. Ja, je hebt hem ook niet gezien. Maar dat komt misschien <laughs> wel door die recensie. Maar als in Amerika. Uh, daar, daar de mensen. Het, het publiek zegt. Uh, en het is zo persoonlijk. Weet je wel? Dus uh, ik, ik kan me heel goed voorstellen als maker. Dat je dan. Je hebt daar zoveel je best op gedaan. Of als schrijver. Of wat dan ook. En dan komt er één mannetje. Die wij dan. We hebben natuurlijk ook televisierecensenten. Die wij azijnpissers noemen. Uh, en die dan even dat helemaal afkraken. Ja, weet je wel. Ja. Terwijl daar mensen met hun ziel en zaligheid aan gewerkt hebben. Het is een persoonlijke smaak. Uh, dus uh, ja, soms heb ik er wel moeite mee met, met wat er geschreven wordt? Nou, uh, Jim Bakum, dat is de, de zanger-acteur die in musicals optreedt. Die, die, nou, die had daar wat dingen over geroepen. Uh, uh, uh, hij zegt. Uh, of nee, Fra Frank Heijnen schrijft op dat mediablog van ons. Wat Jim Bakum en de wereld erdoor in feite voorstaan. is de totale democratisering van iedere culturele mening. De macht van het getal. 6 miljoen Elvis-fans can't be wrong. En uitgevers, kranten, filmproducenten, tv-presentatoren. allemaal zwichten ze min of meer voor de mening van de meerderheid. Uh, zoveel mogelijk kijkers is nog niet een. Dat nee, ja, is een goed niet. programma natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Het is toch heel fijn dat er dat is, ik ben dat ook niet met, met mijn buurman eens, het, het is heel fijn als er goede recensenten zijn die goed beargumenteerd eh, ons de weg wijzen in het enorme woud eh, van boeken, van films, van noem maar op. En dan is het nog altijd aan de, aan de lezer of de kijker om dan te beslissen, eh, neem je deze man of vrouw serieus? En, ja, maar de kans en, nee, dat... Nee, maar dat... Dat het ingewikkeld is, er zijn ook heel veel boeken hè, die bijvoorbeeld helemaal niet besproken worden in de in de, uh, de grote kranten, die toch een enorm succes worden. Dus de, de link is nog niet, helemaal niet duidelijk. He, zo iemand als die Tatjana de Rosne, dat is uh, de schrijfster van... Oh, heet ze ook weer op in het boek, um, uh, haar naam was Sarah. Ja, ja. Nou, die wordt niet serieus genomen in de grote kranten. Nauwelijks besproken, en dat is een mega ja. dus het publiek zegt zich daar ook niet de, zo heel veel van aan. Maar daar heb ik juist alweer goede recensies over gelezen. En daardoor ben ik het boek gaan lezen. En dus, ja. Maar er zijn ook mensen die zeggen van... Uh, ja, waarom schrijft zo'n krant dan eigenlijk een recensie... als ze een boek toch helemaal waardeloos vinden? Kun je dat begrijpen, dat, dat die mening er ook is? Nou ja, goed, ze willen het publiek informeren... wat zij van een bepaald boek vinden. En, en dat is hun goed recht. Alleen het gevaar blijf ik vinden... dat wanneer uh, uh, een boek dan één balletje of één ster krijgt... Uh, dat ja, mensen daardoor, daardoor op afgaan van, ja, het zal wel niet zo'n goed boek zijn, want de recensent schrijft dat. En natuurlijk kun je dan altijd zelf nog wel beslissen om dat boek te gaan kopen. Dat weet ik ook wel, want de mond-tot-mond -mond reclame is dan misschien nog wel beter dan wat de recensent schrijft. Maar ja, het, daar zit wel een bepaald risico aan. Maar ik zeg daarmee niet dat, dat recensies moeten verdwijnen, integendeel. Ja. Uh, maar er ligt wel een verantwoordelijkheid bij de recensent. Dat ik dat, dat voorstel. je wel heel zwaar ja. verantwoordelijkheid. Dat vind ik ook een andere discussie hoor. Die, die sterretjes en balletjes, dat vind ik. Echt verschrikkelijk. En, ja. en dat werkt ook enorm. Uh, uh, daar word je lui van als lezer. Dan denk je, oh, twee balletjes hoef ik niet meer te lezen. Maar nu al met politici, hè? Dat geven ook ook uh, ja, belachelijk. Ja. Dat vind ik ook belachelijk. Ja. Nee, maar dat is dus is heel, heel jammer. Want daardoor, vooral de, de middenmoot van. Zeg maar, de hele goede boeken springen er wel uit. De hele slechte weten we ook. Maar die grote middenmoot, waar je dus ook over van mening kan verschillen. Als dat maar twee sterretjes of drie sterretjes of balletjes krijgt, dan lees je dat niet meer. En ja. dat vind ik echt, echt zonde. Goed. Ik ben heel blij dat Trouw dat niet doet. Dat Vrij Nederland het heeft afgeschaft, hè? Om die reden ook. Okay. Daar werk je er ook. Lees uh, het blog uh, van Frank Heijnen over dit onderwerp... op mediablog.ncv.nl uh, We gaan naar de omroepbezuinigingen. Um, u hebt de actie ongetwijfeld opgemerkt. Niet 1, 2, 3, weg... Uh, te zien in spotjes op tv, op de radio... Uh, nou ja, uh, ook via de sociale media... wordt het veel gedeeld door omroepmedewerkers. Het is de actie van de publieke omroep... tegen de 100 miljoen extra uh, bezuinigingen. En die moet uiteindelijk uitmonden in een protest... van omroeppersoneel op het Malieveld in Den Haag. En fans van de publieke omroep natuurlijk op 9 oktober. Jan, jij bent een van de initiatiefnemers uh, van die actie. Hoe gaat het eigenlijk met de aanmeldingen? Nou ja, goed. Uh, we hebben nu bijna zo'n 90.000 handtekeningen. Dus het weekend zullen we wel boven de 100.000 uh, uitgaan. Ik las gisteren op Geen Stijl. Een beetje flauw natuurlijk van ja. hun. maar toch ze zeiden, ja, ja, dat is ongeveer permanent. En de rest van Nederland ja. bemoeit zich er dus niet mee. Kijk ja, Geert Wilders had 1500 uh, mensen op zijn demonstratie... in 122.000 handtekeningen. Daar gaan wij dik overheen. Nou, dat vind ik al winst. Uh, twee, het is niet zozeer echt een protestdemonstratie... dat we daar met, met, met, met, met gaan leuzen gaan roepen. Nee, het is het hoogtepunt van wat er op het Maliveld gaat gebeuren... is het aanbieden van de petitie aan staatssecretaris Dekker. Er zullen ook allerlei andere dingen zijn op het, op het Maliveld uh, Omroepen kunnen daar uh, iets... Voordragen. Kinderen voor Kinderen komt. We zijn met zangers bezig. Dus het wordt een leuk programma. Niet echt van weg met Rutte. Maar het hoogtepunt ligt. Op het aanbieden van de petitie. Ja, je hebt in het begin ruim ingezet. En ik geloof je had uh, 25 bussen gecharterd of zo. Ja, nou ja, goed. Dat is maar nog... Hoeveel mensen van de omroep gaan daar nou echt heen? Nou ja, er moet toch wel wat missiewerk gebeuren. Hoe komt wel... dat? Dat dat zo. Het uh... ja, heeft allemaal te maken dat mensen dat niet meer gewoon zijn. Ik bedoel, wanneer was de laatste grote demonstratie? Dat is uh, de Kruisraketten ja, is... en Veronica. Toen ik, uh... Is dat de reden? Nou, mensen vinden, dat, ja, mensen vinden dat raar om op een veld te gaan staan. En we hebben nu ook gezegd, joh, het is, niet echt een, het is het aanbieden van die petitie. Er moet nog wat missiewerk gebeuren. Ik heb tegen onze mensen gezegd, nou, je moet wel een hele goede reden hebben om daar niet te zijn. Maar het gaat wel, het gaat om iets heel belangrijks. Ik bedoel, je kunt daar je stem laten horen. Daar moet je bij aanwezig zijn, bij het aanbieden van die petitie. En ik geloof best dat het wel goed komt. Kijk, er zullen geen honderdduizend mensen naartoe komen. Maar als wij er twee keer zoveel hebben als dat Wilders had, dan ben ik dik tevreden. Elma, jij werkt niet voor de publieke omroep. Ja, je zit hier in de ja. Dat is gewoon... Uh, hè. Doe als dingen voor het publiek om. Ja. Ja. Maar wat, wat vind je ervan? Want er is een soort schroom bij de medewerkers hier. En dat hoor ik ook in de wandelgangen. Ik, ik kan wel voor mezelf spreken, ook dat geldt voor mij ook. Ja. Je houdt niet van actie voeren. Je nee, doet dat... verslag van acties over het algemeen. En dat is het? Ja. Dat begrijp ik eigenlijk wel heel goed. Dat, dat niet al die bussen al vol zitten. Dat niet, dat niet iedereen zit te springen om dat te doen. Ik bedoel, het is natuurlijk uh, uh, verdrietig dat de publieke omroep moet inleveren. En het is ook wel vrij heftig. Hè? Dat enorme bedrag wat er opgehoest moet worden. Maar het is nog helemaal niet gezegd dat dat zo'n drama is, wordt ah, is als, drama. als dat uh, dus geschetst wordt. En ik kan me voorstellen ja, dat nee, het maar ik kan me ook voorstellen dat ja, maar bij iets, het volk... Je zegt hè? nu iets, dat, het is nog niet bekend dat het echt een drama gaat worden. Ik voorspel je dat het wel een drama wordt. Wij moeten een derde van ons budget inleveren. Ja, dat nou betekent ja. dat we gewoon niet meer datgene kunnen brengen waar, wat, wat we wel als taak hebben als publieke omroep. Dus het is echt wel een drama. Er is geen sector in Nederland die zo hard wordt aangepakt, procentueel gezien, dan de publieke oh. omroep. Ja, maar daar dus, komt dat dus niet goed over, want jij zegt van voor jou ja, gevoel nou, kan ik, er wel wat af. Ik, ik kan me heel goed voorstellen dat, dat uh, uh, de andere, de andere kortingen en bezuinigingen veel meer uh, leven en veel meer. Ja, de zorg vind ik eerlijk gezegd wel, wel veel te, vele malen dramatischer dan... Maar dat om... is ook waar, ik maar wij, oorlog, gaan ook, wij gaan ook bezuinigen. We gaan 200 miljoen bezuinigen, Rutte 1. Dus het is niet zo dat wij niet de bezuinigingen... op ons willen nemen, dat gaan we doen. Maar ik denk dat je toch ook als journalist... er toch ook voor moet, moet, moet opkomen... dat een onafhankelijke publieke omroep... voldoende ja, geld moet krijgen. Enorm en en wij, wij zijn... Enorm en we staan aan het randje van, van, van wat wij krijgen... Uh, qua geld, als je dat vertaalt... naar Groot-Brittannië, Duitsland... die krijgen twee, drie keer, vier keer soms... Een budget waarvan wij krijgen. Ja. Dus en daar moeten we ons, jij en wij allemaal en ook de omroepmedewerkers, moeten ons daar hard voor maken dat we wel voldoende geld krijgen om die programma's te kunnen blijven maken. Jan zit er in ieder geval bij, 9 oktober, dat ja. is duidelijk. Hè? Uh, nog even naar de algemene beschouwingen. Gisteren de tweede dag, uh, verweg de meeste aandacht in de media ging uit naar uh, Den Haag. Dat had dus te maken met die algemene politieke beschouwingen, waarin kabinet en oppositie dichter bij elkaar proberen te komen. Of juist niet. Eigenlijk is het nog steeds niet helemaal duidelijk, ze dus gaan verder praten. Um, alle aandacht voor die beschouwingen, uh, heb je er is voor geleerd om het draaien? Ja, um, ik, ik, ik vond dat het, de aandacht was enorm gericht op de vorm. Hè? Ik heb eindeloze man van het debatcentrum of debatkliniek of weet ik voor wat <lacht> uitzien leggen hoe je nou moet debatteren. En ik heb uh, in de Volkskrant gelezen dat die een 7,5 krijgt en die een 8 min. En Het ging alleen maar over de wijze waarop ze debatteren, maar niet over de inhoud. Echt? En dat vind ik wel. Uh, uh, nou een beetje zorgelijk dat het zo gericht is op ook de beelden die voortdurend herhaald werden van aanvaardingje hier, aanvaardingje daar Terwijl het gaat natuurlijk wel over iets heel erg uh, belangrijks. Om. Ik wil niet al te dikke woorden gebruiken, maar het gaat wel over onze, de uh, ja, onze toekomst. Daar hoef je dus niet zo moet je niet zo ja. focussen op, en op de vorm? Twee dagen lang is dat, is dat onderwerp in de media geweest. Alle, alle media hebben daar de aandacht aan besteed. Uh, en we wisten eigenlijk van tevoren al dat dit er een beetje uit zou komen. Namelijk dat, dat ze gewoon verder moesten praten. Is het, had je dan ook moeten zeggen, misschien met z'n allen nou, dan doen we er gewoon wat minder aan of kan dat gewoon niet? Nou ja, kijk, je wil wel weten van wat er uitkomst is. Uh, gaat Rutte, uh, geeft hij, is, is hij uh, bereid om iets toe te geven? Dat, dat spel zag je wel gebeuren. Alleen het resultaat uiteindelijk is de uitkomst. Dijsselbloem gaat bellen vandaag. En er komt misschien wel een tweede troonrede, want die troonrede die we hebben gehoord, dat wordt hem uiteindelijk niet. Dat is de conclusie. Die begroting wordt hem niet. En ja, dat vind ik wel echt ook voor het vertrouwen in de politiek... dat je daar twee dagen over moet doen. Dat de regering echt de fout heeft gemaakt... door in de zomer al niet met de oppositie te gaan praten... om met een degelijk uh, troonreet te komen en begroting... dat ze daar toen al draagvlak voor hadden. En dat nu de conclusie is... nee, er is geen draagvlak, dus we moeten praten. Dus ze hebben twee nog twee dagen. weken nu. Ja, dat, dat, dat, dat uh, vergroot het vertrouwen in de politiek niet. Maar dat had je al niet zo erg, geloof ik, hè? Jawel, ik heb best vertrouwen in de politiek, maar niet op deze manier. Nee, ik bedoel, men heeft echt een denkfout gemaakt. Van, nou, ze gaan dat nou. wel, maar goed. Uh, hartelijk dank voor jullie bijdrage aan dit mediaforum. Elma Draaier en Jan Slachter waren dat. Ik noem nog maar even dat adres van het Mediablog. Dan kunt u ook die column even nalezen van Frank Heine. www.mediablog.ncv.nl Dit is Radio 1. Dank. Lunch. We gaan snel door met de Nationale Nieuwsquiz. Want we hebben 72 punten op het scorebord staan. Dat is de hoogste score tot nu toe. En de laatste die daar wat aan kan veranderen, die zit tegenover mij. Dat is Anne Dauma, 37 jaar uit Zwolle. Uh, Werkgeversservicepunt Flevoland, daar werk je voor. Ja, klopt. Dat is een uh, samenwerking tussen het UWV en de gemeente Almere. Om? Om uh, werkzoekenden aan een baan te helpen. Kijk aan, dat is voor een goede zaak. En lukt dat een beetje? Uh, dat lukt wel. Er zijn wel weinig vacatures. De economie is natuurlijk niet goed. Maar uh, we bemiddelen wel veel mensen naar werk. En ook uh, mensen van bepaalde doelgroepen. Zoals uh, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Arbeidsgehandicapten. En dat is voornamelijk uh, maatwerk. Oké. Okay. Kijk of je het nieuws uh, goed gevolgd hebt. 72 punten. Dat is de uitdaging. De Italiaanse treinenbouwer Ansaldo Breda... zegt in een pagina grote advertentie in de Telegraaf... dat de Vira nog steeds een succes kan worden. Kom jongens allemaal instappen en de trein ga ik me trekken. Ja! De Nationale Nieuwsquiz. En wetsen z'n in de trein. Een afgerukte stroomkabel. Of een door ons mooie land. Betreft duidelijk een slechte positionering. De conducteur, die geeft het zijn. Mark de met Scheenmaker is helemaal klaar met de vieren. En met zijn in de trein. M'n oren me niet bedriegen was het Rudi hè? dacht ik. Uh, vraag 1. De Belgische spoorwegen hebben geplust en gemint... en weten wat het Vira de Bakels heeft gekost. Want ze hebben een schadevergoeding geëist... en ook een boete opgelegd aan Ansaldo Breda. Hoeveel euro eist de NMBS in totaal van de Vira-bouwer? 40 miljoen. Dat is goed, bestaat uit 27 miljoen schade... en een boete van 12,7 miljoen. Vraag er wordt dus veel gesteggeld over de verantwoordelijkheid en ook de schade. Maar welk Nederlands bewindslid presenteert een deze dagen het alternatief voor de Vira? Staatssecretaris Mansveld. Wilma Mansveld, dat is inderdaad juist. Volgens RTL Nieuws is er pas in 2017 een volwaardige vervanger van de Vira. Vraag 3: dat wordt ingeleid met geluid. Luister dus goed. Het spijt ons om u te informeren dat uh, OAT uh, Bankrupt uh, is. Je zult maar lekker aan de rand van het zonnige zwembad zitten... en dan horen dat je reisbureau failliet is. En door het uh, faillissement van OAT uh, ja, werden we eigenlijk vriendelijk verzocht... de volledige reis om alsnog te betalen. Dus wij moeten nu gaan betalen. Nederlandse reizigers die met OAT op pad zijn... die worden op het moment klemgezet door hotels... die bang zijn dat ze de rekening niet uh, betaald krijgen. Hoe heet de organisatie die die rekeningen... voor de gedupeerde reizigers moet betalen... SGR. De Stichting Garantiefonds Reisgelden. Dat is goed. Vraag 4. Welke andere organisatie, reisorganisatie neemt op dit moment de reizen waar voor het failliete OAT? Arke. Dat is niet goed. Het is TUI Nederland. Volgens mij is Arke daar wel onderdeel van, maar we wilden dat antwoord horen. TUI Nederland. We gaan naar vraag 5. Dat is de vraag met weer een geluidsfragment erbij. Wie is dit die we horen spreken? Ik weet wat die partijen willen. En dat hebben ze namelijk zelf op papier gezet. En dat hebben we deze week gekregen. Uh, maar het laat zich niet allemaal even makkelijk met elkaar verenigen. En uh, dat is dus de uitdaging waar we nu voor staan. Geen idee. Het is Jeroen Dijsselbloem, de minister van Financiën. Oh, okay, yeah. Hij heeft alle fractieleiders uitgenodigd om buiten de plenaire zaal van de Tweede Kamer te kijken waar er ruimte is om compromissen te sluiten. Vraag 6. Wie is het door het Nederlands debatinstituut uitgeroepen tot beste debater van de algemene politieke beschouwingen? Ook uh, weet ik niet pas. Je kan iemand gokken natuurlijk. Ehm uh, Pechtold. Had gekund. Nee, dat was Mark Rutte, de premier. Het is de derde keer trouwens dat hij die prijs wint. Laatste vraag. Nog vier punten te verdienen. Je krijgt een aanwijzing over een persoon uit het nieuws. En de vraag is simpel. Wie wordt hier bedoeld? Het gaat dus om een persoon. Vier. Ik kon het zowel links- als rechtshandig. Drie. Mijn handtekening siert menig broekband. Björn Borg, stop. De volgende aanwijzing was... Als, ik, eh, als merk ben ik tegenwoordig bekender dan als man... En voor één punt een groot deel van mijn winkels in Nederland gaan sluiten. Inderdaad, Björn Borg, zowel links- als rechtshandig, was een unicum in die tijd. En hij speelde nog gewoon met een houten record natuurlijk. Um, ja, we komen op zes. Dat betekent dat er dertien goed moeten zijn uh, voor de winst. En twaalf betekent een spel. Dus er zit een beslissingsronde in.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 We hebben er twee dagen debatten over kunnen volgen. En uh, ja, de, de kwestie is dus nu dat Dijsselbloem, de minister van Financiën... met al die fractievoorzitters nog eens een keer gaat praten... om te kijken of er compromissen te sluiten zijn. Uh, maar dat blijft wel boven water staan, want dat heeft Rutte duidelijk gezegd... die 6 miljard aan bezuinigingen. En de vraag is, is dat goed? Daarom dus die stelling. U mag zeggen of u het daarmee eens bent of meer oneens. SMS dat naar 7070. Kost wel 50 cent. U mag gratis bellen 0800-1101... U mag uh, twitteren, eens of oneens. Doe het met het hekje standpunt. En we hebben de website www.standpunt.nl. Anne Douma is hier, hij is 37 jaar, komt uit Zwolle... en uh, is de kandidaat die er nog iets aan kan veranderen kan veranderen dat Ronald Vermeulen, 30 jaar uit Groningen... Er met de, boet, de poet van doorgaat deze week. Want die heeft 72 punten op het scorebord gezet. Dat is de hoogste score tot nu toe. Even de aftrapsituatie. Je had er net zes goed in deel 1. Daar gaan we mee vermenigvuldigen. Dat betekent dat als er 12 goed zijn, hebben we gelijke stand. En alles daarboven betekent dat jij hebt gewonnen. We hebben 90 seconden de tijd. Ik stel de vraag, er mag niet doorheen gepraat worden... Dat is een belangrijke stelregel. En dan het uh, antwoord: en pas. Dat zijn de opties die je kan geven. Daar komen ze. De nationale nieuwsbiz. Welk Europees land overweegt van tijdzone te veranderen? Rusland. Spanje. Wie wordt de nieuwe voorzitter van de onderwijsorganisatie VO-raad? Pas. Paul Roosemullen. Welke stad gaat op grote schaal bussen vervangen om de lucht te krijgen? Pas. Amsterdam. Hoeveel jaar straf kreeg president van Liberia Charles Taylor in hoger beroep? 50 jaar. Dat is goed. Welke rode ec speler is twee duels geschorst na zijn rode kaart woensdagavond in de bekerwedstrijd tegen Rijnsburgse boys? Pas. Henk Dijkhuizen. In welk land heeft justitie de dierentuin van een criminele bende in beslag genomen? China. Honduras. Welke tennister is door haar ex-man aangeklaagd voor mishandeling? Steffi Graaf was Martina Hingis. De Nederlandse jongen die bekend werd als de Bosjongen... is veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur voor oplichting. In welk land? Duitsland. Goed, welke Nederlandse acteur heeft de prijs voor beste acteur gewonnen... op een filmfestival in Texas? Pas. Jorik van Wageningen. Bewoners van welke Utrechtse gemeente willen mee investeren... in de windmolens die in het dorp komen? Pas. Houten. Welke Japanse autofabrikant moet ruim 900.000 auto's terugroepen... wegens een storing in het gaspedaal? Toyota. Nissan. Wielrenner Alex Rasmussen... nee, hij heet anders. Rasmussen in ieder geval... krijgt een nieuw contract bij welke wielenploeg. Belkin. Garmin Sharp. De Nederlandse goederenexport naar welk land... is in vijf jaar tijd met 24% gestegen? Duitsland. Turkije. Welke voetbalclub heeft in het boekjaar 2012-2013... een netto winst behaald van ruim 18 miljoen euro? Ajax. Dat is goed. Maar de rest niet. Die Je moest goederen. wel vaak passen, hè? Ja. ja. ja. Uh, aparte vragen, ja. ja. <laughs> nou ja, ze komen allemaal uit, uit het aanbod van de afgelopen 24 uur. 13 uh, moesten we er hebben... Dan zou je de winnaar zijn, minimaal. Alles uh -huh. boven de 12 was beter. Uh, het waren er uiteindelijk maar drie. Dat is heel weinig Ja, uh, Omdat je in het eerste deel uh, kennis uh, of liet, liet zien dat je er wel echt wat vanaf weet. Uh -huh. Maar ik, ja, ik geef toe, je moet het ook allemaal maar net even weten. Het is allemaal makkelijk praten hier vanuit de luie stoel. Um, dus ja, alle, alle hulde en respect. Maar het is niet genoeg voor de weekwinst. Want je komt uiteindelijk op um, uh, 18 uit... En dat betekent dat ik gewoon de normale prijzen mee mag geven naar, uh, naar Zwolle. De kaarten voor beeld en geluid, de lunchradio, de mok en de lunchbox. Nou, doen we het daarmee. Dat is ook mooi. <laughs> Oké. Okay. En dat betekent dat we een winnaar hebben en dat is Ronald Vermeulen dus. 30 jaar uit Groningen, ZZP'er in de financiële dienstverlening. Ronald, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. En hartelijk gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Nou, dat was uiteindelijk toch een makkie. Ja, ja, de scores uh, vielen wat tegen deze uh, van de andere kandidaten. Dus ja, klopt ja. Ik, ik weet nog dat jij hier wegliep en een beetje zo, ja, ik, ik weet het niet. Het is, je was zelf niet helemaal tevreden. Nee, ik dacht na nou, de eerste ronde toen ik acht had... dat wel wat hoger had kunnen uitvallen. Maar ja, uiteindelijk is het wel genoeg gebleken. Ja, we hebben het nog even gecorrigeerd. Want uh, je was in de uitzending geëindigd ergens in de 60 of zo. Maar uiteindelijk is dat 72 punten geworden. Nou ja, uh, het was niet eens nodig. Want dat was gewoon de hoogste score deze week. Uh, 300 uh, eurotjes mogen we overmaken. Wat ga je ermee doen? Nou, wat jij maandag al zei. In Groningen kun je dat mooi besteden. Dus dat, uh, dat gaat wel lukken met dat geld. Ah, oké. Okay. Het gaat de horeca... In wel. Oké, okay, nou ja, prima. Veel plezier ermee. Uh, als je een drankje neemt, denk even aan ons. Heel goed, dankjewel. Hij is de winnaar van deze week van de Nationale Nieuwsgis. Ronald Vermeulen dus, 30 jaar uit... Uh de prachtige Martin-stad. Um, u wilt ook een keer meedoen aan die quiz trouwens. Ga naar onze site, de site van Lunch. Daar staat een uh, verkorte versie van de quiz op. Dan kunt u eens even kijken of het allemaal waar is... wat u op verjaardagsfeestjes vertelt. Namelijk dat u heel veel van het nieuws weet. Um, als u nou uit die quiz aardig komt... dan is er ook een mogelijkheid op de site om u aan te melden. En wie weet zien we elkaar hier dan... een van de komende weken eens een keer in de studio... om de quiz hier live te spelen. En dat is toch een ander gevoel, hè? wel oh, iets anders. Ja. Ja, ja, ja, ja, dat horen we heel vaak. Uh, dan gaat het er echt om. Uh, van harte welkom. Dus ga naar de site en meld u aan, zou ik zeggen. Wij melden ons zometeen terug na het NOS Journaal van 1 uur. En dan gaan we een werklunch met paparazzo Edwin Janssen Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Zometeen om twee uur in... Vrijdagmiddag live. Jurgen Rijman over zijn 25ste tv-seizoen. Weet je, een toonbeeld dat na 25 jaar de integratie toch nog behoorlijk gelukt is. De droom van Ebro Oemar, rubrieken van Frits Barand, Bert Brussen en Justus Van Oel. En nu denkt u, eindelijk weer eens een gezellige column? Nee hoor, het gaat weer over Syrië. <laughs> Kom langs in de kroon in Amsterdam van 2 tot half 5 bij Radio 1. Vrijdagmiddag het nieuws van alle kanten. Macro werkt al 45 jaar in uw voordeel en dat vieren we graag met u. Spectaculaire kortingen op speciaal geselecteerde artikelen. Let op de jubileumfolder en vier het mee bij Macro, al 45 jaar partner voor ondernemen Nederland. Vanavond het drama van de moord op Kathleen Kremers. Ze wordt in 2006 doodgevonden in haar woning in Venrij. Echtgenoot Erik is voor de politie meteen de belangrijkste verdachte. Maar de familie van Kathleen gelooft in zijn onschuld. Hoe gaan de nabestaanden om met hun verlies en twijfels? Het drama van vanavond om half tien bij RKK Nederland 1. Macro, 45 jaar in uw voordeel. 2.1 Harman Cardon Speakerset, 8999.